Goedemiddag iedereen! Ik zal jullie wat toelichten op het onderwerp RSZ En bij het verloop van de presentatie zal ik volgende puntjes bespreken. Ten eerste, wat is RSET? Ten tweede, wat doet RSET? Waaronder drie heel belangrijke puntjes. Ten eerste, edding van de sociale bijdrage. Ten tweede, het beheer van de sociale bijdrage. En ten slotte, de verdeling van de sociale bijdrage. Als voorlaatste bespreek ik de andere opdrachten van de RSET. En tenslotte leg ik uit wat het beheerscomité is, die een belangrijk orgaan is van de RSZ. Dus ten eerste, wat is RSZ? RSZ staat voor Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. En hun missie bestaat uit twee zaken. Ten eerste, zij spelen een centrale rol in het stelsel van de sociale zekerheid. En daarnaast innen, innen beheren en verdelen ze de sociale zekerheidsbijdrage. Een hoofdopdracht, die ik daar juist genoemd heb, zullen we nu uitgebreider bespreken, namelijk de inning, het beheer en de verdeling van de sociale bijdrage. Ten eerste de inning van de sociale bijdrage, dat is heel simpel uit te leggen. Ze bestaan uit twee part de inning bestaat uit twee partijen, namelijk de werkgevers en de werknemers. De werkgever betaalt werknemersbijdrage RSZ en de werknemer werknemersbijdrage RSZ. Die normaal 13,07% bedraagt en dat wordt inhouden op zijn loon, dat je kan zien op zijn loonfiche iedere maand. Daarnaast zien ze ook de aanheftes na en behandelen ze ook de aanheftes van de werknemer en hun betaling. Ook beheren zij de bijdrageverminderingen en vrijstelling van de RSZ die heel complex is en elkaar zit en die ik niet zal bespreken en tenslotte identificeren ze de werknemers die de regels niet volgen van de RZ met alle gevolgen van dien tweede puntje het beheer van de sociale bijdrage het beheer gebeurt in een eenvoudig principe iedereen betaalt RZ aan de instantie en zij verzamelen dat in één grote pot en die grote pot wordt dan beheerd door een instantie die noemt het globale beheer. En het globale beheer bestaat uit verschillende instanties die ik nu zal opzommen. Ten eerste het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsuitkering. Dus dat spreekt voor zich, als u te kampen hebt met een ziekte of een handicap, krijg je daar een uitkering voor. Ten tweede Rijksdienst voor pensioenen. Dat is voor mensen die op pensioen gegaan zijn, en die krijgen daar ook een uitkering voor. Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers, dat spreekt ook voor zich. U krijgt een vergoeding voor de kinderen die u heeft als je werkt. Um, daarna de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening. De Fonds voor arbeidsongevallen, dus als u iets tegenkomt op het werk, of onderweg op het werk, wordt u daar ook voor vergoed daarnaast is er ook de fonds voor beroepsziekten dat is specifiek voor de ziektes die verbonden kunnen zijn aan uw werk en daar wordt u ook voor vergoed en tenslotte twee speciale gevallen en dat is de pool voor de zeelieden en de hulp- en verzorgkas voor de zeelieden de verdeling gebeurt dus, zoals ik zei, in een gemeenschappelijke pot. De behoefte wordt verdeeld in, nou, in een aparte instantie, die ik zojuist opgenoemd heb. En dat wordt gebaseerd op een behoeftetabel. Dus u krijgt een bedrag gebaseerd op hoeveel u nodig heeft op uw situatie. Dus dat wordt geactualiseerd. En, en er gebeuren ook die zou Thesaurie rammingen voor de volgende maanden, dat wil zeggen dat ze schatten hoeveel u moet betalen voor de RZ de volgende maanden. Daarnaast is er ook nog een beheer van de dagelijkse overschotten en tekorten door het globaal beheer. Dat, is, dat zijn bijvoorbeeld beleggingen en leningen die ze afsluiten. En tenslotte beheert het globaal beheer ook de reserves. Beheer rapporteert aan het, aan het Beheerscomité van de Sociale Zekerheid. En de RZ wordt bijgestaan door het Comité van Advies. En die bestaat uitsluitend uit leden. En dit zijn dus de leidende amb ambtenaren of vertegenwoordigers. Uit ministeriële departementen en openbare instellingen van de sociale zekerheid. Ten slotte het derde puntje. En dat is de verdeling van de sociale bijdrage. De verdeling dus de verdeling binnen en buiten het globaal beheer. Het geld wordt overgedragen aan instellingen die sociale voordelen uitkeren. En dat gebeurt weer op basis van de behoeften van elke instelling. Iedere instelling heeft, heeft zijn eigen burtuurlijke organisatie onafhankelijk van de RSZ. Dus er gebeurt controle op de uitkeringsorganismen. En zij zijn vaak zelf de uitkeringsorganismen. Um, wat RSZ ook nog doet, is de inzameling en verspreiding van administratieve gegevens, noodzakelijk voor het bepalen van de rechten van de sociaal verzekerden. Ze verzamelen ook gegevens begin, van het begin en het einde van de arbeidsrelaties in, in, in het kader van de demonenaangifte. En ze verzamelen ook statische gegevens. Het beheerscomité... Dat is een belangrijk beheersorgan van de RSZ. Zij is in paritair samengesteld, dat wil zeggen dat er een evenveel aantal is van de werkgevers vertegenwoordigen, evenals de werknemers vertegenwoordigen. En ze worden ook bijgestaan door twee regeringscommissarissen, en ze worden ook nog bijgestaan door het algemeen beheer. Ik dank u voor uw aandacht en als er nog vragen zijn, kunt u ze nu stellen. Dank u wel.